staat er al meer dan een week. In Japan zijn drie managers van energiebedrijf Tepco... aangeklaagd voor de ramp met de kerncentrale in Fukushima. Volgens de aanklager zijn ze nalaten geweest... omdat ze niet genoeg hebben gedaan om een ramp te voorkomen. Twee jaar voor de ramp kwam er een rapport naar buiten... waarin stond dat er kans was op een tsunami van ruim 15 meter hoog. De managers hebben vervolgens geen actie ondernomen... om de zeewering te verhogen. De tsunami van 2011, waarmee de kerncentrale werd verwoest... was 13 meter hoog. In de gevangenis in Heer Hugo Waard is vanochtend een gedetineerde dood in zijn cel gevonden. Dat bevestigt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Een arts probeert vandaag de doodsoorzaak vast te stellen. Als dat een niet-natuurlijke oorzaak is, volgt, volgt een uitgebreider onderzoek dat dagen kan gaan duren. Volgens berichten op internet is de man aan een overdosis drugs overleden. Het weer, het is een vrij zonnige dag, maar wel staat er nog steeds een frisse Noordoostenwind door de graad of 6. Vannacht helder en een paar graden vorst. Morgen gaat het vanuit het westen regenen en mogelijk valt er hier en daar wat natte sneeuw bij maximaal 3 graden. Dit was het NAV. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM ZFM Met nu ZFM luncht <lacht> Mijn broer Wilfried bijvoorbeeld Die woont in een nieuwbouwwijk Die heet de Hasteler S Een nieuwbouwwijk in Hengelo En als je die Hasteler S ziet dan zeg je nog Veiliger wonen kan niet De wijk ligt ver buiten het centrum in een van de weiland Parkeerhavens, woondrempels, oversteekmoeders Veiliger kan niet <lacht> Ja, wil je dat Nou Veilige kan niet. Maar nu is midden in die Hassel S een F-16 neergestort. En die F-16 is terechtgekomen. En dat is echt waar wat ik nu zeg. Een paar meter naast het huis van mijn broer. Mijn broer was op het moment dat die F-16 neerstortte. Thuis. En mijn broer heeft helemaal niets gemerkt. Dus nu vermoeden wij binnen de familie... Vermoeden wij. Nu vermoeden wij binnen de familie dat mijn broer niet paranormaal begaafd is. Dat vermoeden wij zo. Ja, maar hij had wel heel goed gekund dat mijn broer paranormaal begaafd is. Want paranormaliteit komt bij ons in de familie vrij veel voor. Om je een voorbeeld te geven, mijn vrouw en ik zaten laatst op de bank. En we dachten allebei. Ja, en ook nog eens op precies hetzelfde moment. Hé, hey, de telefoon gaat. Dit verschijnsel noemen men in de parapsychologie telefonie. <lacht> niet te verwarren met telepathie, want dat is wat anders, telepathie. Om je een voorbeeld te geven van telepathie, mijn vrouw en ik zaten laatst op de bank. De telefoon ging, wij keken elkaar aan en ik zei tegen haar... Nou hè, denk jij wat ik denk? Ze zei, ik denk het niet. En ik dacht precies hetzelfde, dat is telepathie. <lacht> heeft dat niet. Mijn broer is voor geen halve millimeter paranormaal begaafd. Hij weet nog wel dat het morgen zaterdag wordt, maar om dat nou heldere te noemen. <lacht> nee, maar dat is dan om een andere heldere Om je voorbeeld te geven van heldere mijn vrouw is dat laatst op de bank, de telefoon ging en we waren allebei verschrikkelijk benieuwd wie het was die ons belde. Nou, wat moet je doen als je gebeld wordt en je wilt heel graag weten wie het is? Dan moet je je sterk concentreren op het toestel. We concentreren ons allebei heel sterk op het toestel en mijn vrouw zei, ik krijg heel duidelijk het beeld door ...van jullie tante Trees. Het mooie was, ik kreeg door... ...dat het iedereen kon zijn... Oh. Dat, is oh. ...dat is telepathie. Dat is telepathie. U hebt de aanleg voor, weet u dat? Meer dan mijn broer in ieder geval. Mijn vrouw zei, ik kreeg een beeld door... ...van jullie tante Trees. Maar ik kreeg door dat het iedereen kon zijn... Alleen net niet Tante tres. En wat denkt u? Het was Tante tres die verkeerd was verbonden. Ook sterk, hè? Zij had het verkeerde nummer gedraaid. Dat verschijnsel noemt men in de parapsychologie dementie. Een ander voorbeeld van dementie is dat je steeds hetzelfde verhaal vertelt... zonder dat je zelf in de gaten hebt. Want met vrouw en ik zaten laatst op de bank... Toen de telefoon ging of zo? Toen de telefoon ging. En wat denkt u? Tante Trees. En tante Trees is bij ons in de familie kampioen qua paranormale gaven. Zij doet zelfs aan reïncarnatie. Tante Trees, hè. Tante Trees beweert dat ze in haar vorige leven... een vis is geweest. En als je dat zo ruikt, zou dat nog wel eens kunnen. Hoor. Even de moskoeën. Tante heeft een heel sterk ouderveld om zich heen. Ik hou niet van reïncarnatie. Nee, dat vind ik echt helemaal niks. Sterker nog, ik ben principieel tegen reïncarnatie. Ik vind het leven niet erg, maar je moet er geen gewoonte van maken, vind ik. Nee, dan val je in een herhaling en dat is jammer. Onnodige herhaling moet je altijd zien te voorkomen. Want mevrouw en ik zaten laatst op de bank. We hebben de stekker in de telefoon getrokken om onnodige herhaling te voorkomen. En ik vertelde mevrouw die anekdote van onze tante tries. Onze tante Trees was een keer bij mijn moeder op visite. Toen mijn vader de keuken binnenkwam. Mijn vader liep een het oude van tante Trees binnen. Mijn vader werkte met heel andere zintuigen dan tante Trees. En mijn vader zei op, op zijn almeloos. Annie, mijn moeder heet Annie. Annie, hij visbakken. Maar u begrijpt, mijn moeder geneerde zich enorm voor Tante Trace. Dus mijn moeder zei heel tactisch... Ja, Benny, ja, ik heb visbaten." Waarop mijn vader zei, nou bak er dan nou nog maar een paar... want ik roep Tante Trace nog steeds. Even een mond spoelen. De verschijnsel noemen we in de parapsychologie transpiratie. Na deze opmerking van mijn vader heeft Tante Therese haar wijsvinger tot aan het tweede kootje in het oog van mijn vader gestoken. Ja. Niet te verwarren met iroscopie. Ja. Dat is wat anders, iroscopie. dan kun je aan het gezicht van iemand aflezen hoe die eruit ziet. Maar ja. nou weer? Ja. Om een voorbeeld te geven van iroscopie, mijn broer was een keer met Tante Therese op visite. Tante Therese keek mijn broer heel diep in de ogen en ze zei, Wilfried, jij ziet er niet goed uit. Oh, jij ziet er helemaal niet goed uit. Als ik vragen mag, heb jij suiker in je urine? Nee, zei mijn broer alleen een beetje melk graag. Dit verschijnsel noemt men Wildfried Vinkers. Een vrij ernstig verschijnsel, maar ik komt bij onze familie gelukkig maar weinig voor. Ja, oh, het is een goede jongen hoor, mijn broer. Echt waar, hij heeft het hart op de goede plek. Het hart wel, maar voor de rest is het... Uh, ja, nee, echt. echt is een hartstikke goede jongen. Een dood en dood goede jongen. Maar hij is zo typisch. Hij is zo eigenaardig. Hij is zo eigengedraaid. Mijn broer is zo anders dan wie of wat dan ook... dat ik me wel eens afvraag... Hoe is, hoe is dat toch mogelijk dat er überhaupt familie van ons is? Maar onder ons gezegd en gezwegen... denk ik wel eens heel, heel stiekem dat mijn broer is geadopteerd... Maar ja, uit welk land, hè? De Efteling of zo? Of de Galapagoseilanden, daar heb je ook allerlei mutaties. Ja, ik hou het op de Galapagoseilanden. want mijn broer heeft biologie gestudeerd. En al die biologen hebben een tik van de Galapagoseilanden en hij ook. Ja, mijn broer heeft biologie gestudeerd. Hij is nog afgestudeerd, ook nog. Ja, mijn broer is een echte man van de wetenschap, hè. Ik niet, de hele wetenschap interesseert me niks. Maar hij vindt het prachtig, hè. Hij leeft er zelfs voor. De wetenschap. Ja, en wat daar nu leuk aan is, aan die wetenschap. Maar ja, hij heeft er lal aan, hè, Frut. Ja, maar ik snap dat niet. Mijn broer heeft als wetenschappelijk bioloog... En ik begrijp daar helemaal niets van, maar hij vindt het mooi. Mijn broer heeft als wetenschappelijk bioloog... Hier in Zuid-Limburg... Vijf jaar lang... Ja, en dan moet u nagaan. Met vijf jaar bedoel ik... Eén. Twee. Drie, vier, vijf jaren lang, nou dat is toch, dacht ik, knap lang. Vijf jaar lang heeft mijn broer als wetenschappelijk bioloog hier in Zuid-Limburg het zwemgedrag van Dassen bestudeerd. <lacht> Kunnen u zich dat iets meer voorstellen? Hij heeft dus vijf jaar lang het zwemgedrag van Dassen bestudeerd. Eindconclusie van zijn onderzoek was dat ze kunnen niet zwemmen. Snelwitte Vredesduif kwam zomaar voorbij, luisteraars. En een man die ook altijd zo onverwachts voorbij komt, uh, Dolly, toch? Is onze Joop, hè? Ik, ik gooi hem even in de wacht. <lacht> zo, nou moet hij uh, aan boord zijn. Joop, ben je daar? Ik ben hier, ja. Kijk. Ben de, je, <lacht> jij bent aan het babbelen, met wie ben je aan het babbelen? Met jou. <lacht> ja, onder andere. Ja, onder, <lacht> nee, met Dolly ook natuurlijk, hè. Ja, ja, ja. En tegen de luisteraars. Hè? Juist, oké. Okay. Ja, ja. Welkom Joop in ons programma. Dankjewel. dankjewel. Als het uh, goed dankjewel. is ga je ons weer van alles vertellen over wat er het afgelopen weekend in Zandvoort allemaal uh, heeft plaatsgevonden. Volgens mij is dat meer dan vorige week, hè? Behoorlijk meer zelfs. Ja, toch? Zo vermoeden ja, had ik, ik al. Ik heb me echt niet lopen vervelen van het ziekenhuis, hoor. Nou. Absoluut niet. Vertel. Ik ben bij diverse dingen geweest. Ik ben ja. bij cultuur geweest. Ik ben bij sport geweest. Ik ben bij hele leuke kinderdingen geweest. Ja, het was gewoon een, bijna een feest afgelopen weekend. Want het begon eigenlijk al vrijdagmiddag ja. met de installatie van de kinderburgemeester van Zandvoort. Ja, Zandvoorn. Gaia hè. Ja. De Gaia van de Molia ja. is uh, kinderburgemeester geworden... <coughs> En uh, dat, dat, dat uh, is uh, aan, aan de VVV om dat te bepalen. Zij had samen met haar moeder een filmpje gemaakt. Ja. En dat viel bijzonder in de smaak. Het was ook de eerste keer dat het gebeurde. Ja. En ja, toen was de keuze heel makkelijk eigenlijk. Okay. Maar, uh, ik weet niet of de mensen dat weten, maar je van der van de Molen ja. komt uit een familie die heel veel met de politiek te maken heeft gehad. Is dat zo? De opa van haar opa, haar opa is af van der Molen die uh, het, uh, het gemeenschapshuis heeft geëxporteerd, onder ja. andere. Ja. Dat is weer een kleinzoon van A.J. van der Molen, een wethouder en uh, lokale burgemeester van Zandvoort waar de A.J. van der Molenstraat naar is genoemd. Ja, ja. Dus dat is Gaia, de, de, de bedovergrootvader. Nou, dus ze komt echt van een uh, beroemd ster, uh, Zandvoorts ja. geslacht. En dan ook nog een, een, ja. een oom van haar opa, van haar opa Ab. Ja. Die heeft al uh, jaren in de gemeenteraad gezeten voor de lokale uh, fractie van de PvdA. Nou, dan vind dus... ik het eigenlijk ook heel logisch dat als je dat zo allemaal nagaat, dat zij nu de burgemeester is geworden. Ja, dat is toch ook. Ja, heel ja. leuk, tuurlijk. Het is ook een nou, leuke ja, meid ook. <laughs> Jazeker. Ja. Uh, dus zij heeft natuurlijk uh, de, de week geopend, uh, zaterdag ja. bij de VVV. Ja. Dat deed ze samen met uh, wethouder Lisbeth Schalck. Mm -hmm. En uh, later om 12 uur heeft ze uh, het Helderplein geopend. En dat uh, was een, eigenlijk een uitstalling van voertuigen, reddingsvoertuigen van de Sanfordse hulpdiensten. En dat is dan, dan moet je denken aan uh, KNRM en uh, de het Rode de kruis en de politie en de brandweer en de ambulance en, en dat soort zaken. Ja. En, en dat was uh, ontzettend leuk. Dat was ook heel druk bezocht. Oh. En het was een, een, een demonstratie van, van wat die voertuigen allemaal kunnen. Uh, men kon ook zelfs mee uh, een, een, een, in dat kootje aan de, aan de brandweerwagen naar boven toe. Ja. Nou, dat werd uh, allemaal druk bezocht. Ja. En dat heeft zij geopend. Goed zo ze gaat het openen. Ga, morgen gaat ze bijvoorbeeld uh, bij um, uh, uh, Lunchbreak gaat ze de high tea openen. Leuk. Nou, daar wil ik dan ook graag bij zijn. Dat is om half elf, bij, elf tien uur zie ik hier bij Lunchbreak. Oh, en wat dan, een dan, rare um, tijd voor is een high tea. Ja, nou ja, dat duurt dan, dan wat langer. hè? Oh. Dan gaat door twaalf uur heen. En dan om twaalf um, uh, uur begint het zandekraampje op de Raadhuisplein Ook als onderdeel van de ja. Kids Adventure Week. Dus ja. uh, daar heeft de organisatie voor gekozen. Uh, ja, nou, dat moet je zelf weten. En, en dat uh, wordt dus in deze vakantie allemaal gedaan. Verder gaan ze nog allerlei andere dingen doen. Ja. Dan ben ik ook nog geweest. Even kijken. Zaterdagavond. bij. Ja. Uh, nee, niet. Daar, ik, daar kon ik niet naartoe. Zondag bij... Um, de Fado-zangeres, Deze Correa, ja. die is al in, uh, bij de CFM, bij uh, Rob en, uh, en Albert, Albert Jan, uh, gast geweest. Die ja. is uh, uitgebreid geïnterviewd daar. Ja. Ik ben bij het concert geweest. Ja. Het klonk als een klok, Leuk, het was mooi. geweldig, heel ja. apart, het is een hele emotievolle muziek en een ja. hele temperamentvolle muziek ook en zij, zij staat niet als een sauszak, sommige zangers staan als een sauszak, die beweging ja. niet, ja. maar zij, zij, zij danst en ze, ze heeft expressie met haar handen, mooi. Uh, geweldig optreden, heel ja. erg mooi, ja. ik ben blij dat ik het gezien mocht. Mocht hebben. Ja. En dan ben ik daarna nog eventjes bij um, Jessup geweest. En die heb ik uh, al een keer eerder gezien. Ooit bij uh, Ton Arisen in, in Café Oomstee. Maar mm -hmm. die traden nu op bij, uh, in het uh, strandjuttertje. Het juttertje in uh, Stampafioen Thalassa. Ja. Ook door uh, Ton Arische die uh, georganiseerd. En mm -hmm. dat was een geweldig optreden. Het is uh, muziek à la streekets. Ik weet niet of jullie dat kennen. Uh, die, die rockabilly muziek, zeg maar. Oh, Heerlijk mooi. in het geluid. En het was ontzettend druk, Een uh, roem is dus vooruit gegaan eigenlijk, ja. en met genoten van... Ja, en dan zeg ik, uh, jammer dat het juttetje heel erg klein was. is, maar uh, ja, het is daarentegen wel erg gezellig en erg ja. kneuterig en dat is heel erg leuk. Ja. En uh, Arissen doet het daar heel erg goed, over vier weken is er weer een nieuw uh, concert daar, ik weet nog niet wie, uh, maar ik breek daar een lans voor, om ja. heel eerlijk te zijn. Ja. Ja. Nou en dan uh, vanavond heb ik nog uh, even een mededeling, er wordt de, de, de hangplek, de nieuwe hangplek van de jongeren geopend, daar kan je bij zijn, het begint om vijf uur en die is gelegen bij de uh, nieuwe brandweerkazerne aan de andere kant van het fietspad zeg maar. Maar dat was maar, toch en, op 7 maart, de opening? Och, dat heb ik verkeerd staan. Je hebt gelijk. Je ja, hebt toch? gelijk. Ik heb ja. het een in de agenda gezet. Klopt. Oh jee man, nee. dan had je daar voor niks gestaan vanavond. Wat, wat geweldig van je dat je dat zegt. Ja, ik ben wakker. Ah, ik een, <laughs> we, we zullen meteen even de rekening opmaken. Dan. Ah, dan, gaan, dan, gaan dan gaan we nog even hebben over de Lions, want die spelen vanavond. Ja, ook oh. ja, vanavond. Een thuiswedstrijd. Ja? Uh, ik weet niet waarom dat zo gepland is... maar in ieder geval is het een thuiswedstrijd. En ik weet ik, ik te weten dat ze als deze winnen... en de volgende zijn ze kampioen. Dat is hun Hoe scherf, laat is dat? dat Want dat, dat weet ik dan 8 weer niet. Uur, oh. Om acht uur in de sporthal is dat. In de Curve, Curve sporthal. Ja. En um, ja, de Lions draait erg goed. Dat weten we. En uh, ze staan uh, dik bovenaan. Ze hebben drie wedstrijden meer gewonnen dan de nummer twee. Hebben we het over Eigenlijk, dat team waar, uh, dat, waar die jongen van mij ook in speelt? Daar speelt Robert ook in. Nou ja, jongen, ja, maar ik ja. moet nu meneer zeggen, hè? ik moet nu man zeggen, want hij is vertrouwd. Ja, ja, ja, ja. Dat is wel een keer tijd trouwens hoor, vond ik. Ja, ach ja, nou ja, rustig aan, hè? dan breekt het <laughs> lijntje niet. <laughs> maar goed, Robert, als ja. je luistert, in ieder geval van harte gefeliciteerd en ik zie je ja. vanavond hoop ik. Nou ja, ik, ik ga dan ook, acht uur hè. 8 uur is dat, en dan spelen we thuis. Ik weet niet uit mijn hoofd tegen wie, dat heb ik niet genoteerd, maar dat is te vinden op www.wine.nl ja, ja, ja. NL, dus dat, uh, dat komt allemaal in orde. Prachtig. Nou, dat is eigenlijk mijn weekend geweest. Leuk, jongen. De week ja. is, zijn, heb ik ook hele leuke dingen. Ik ga bijvoorbeeld donderdag met Francine van der Aar mee naar het badminton in Haarlem. Dat is een heel groot toernooi. Ja. Een heel groot internationaal toernooi waar twee van haar kinderen meedoen. Ja. Um, de oudste, Imke van der Aar, die speelt de Nederlandse uh, eredivisie. Ja, die is kampioen geworden, Aarge, geworden toch? Geworden, ja, Aarge, geweldig. En haar, en haar uh, zoon van de tweeling, dat, ja. uh, Brechtje en... En Wessel, ja. Reggie is ook trouwens heel erg getalenteerd, maar die zit met een gebroken been. Ja, uh, zit dus die in spelen. Ja. En Wessel, die is uh, bij de laatste EK, die was ja. die, uh, vorig weekend ja. in, uh, in Kazan, ja. geloof ik. Kazan, ja. Is hij achtste van Europa geworden. Wow. prestatie met 15 jaar. Jawel. Jongens ja. toch. Jeetje, nou, mina. We die spelen dus nog dag in ja. Haarlem bij Leuk. Duinwijk. Oké. Okay. Uh, ga er naar kijken. Dus is dat nog in en, de oude hal? Uh, ik neem aan van wel. Ik ja. rijd het in ieder geval met Francine mee. Dus het, is maar, bij de, de, de het is bij de, de ijsbaan, naast de ijsbaan. Ja. Uh, aan de, de, de overkant, ja. Het, ja. ja. Leuk, leuk, leuk. Ik ga ja. het proberen te onthouden om er uh, aan te moedigen. Je kunt het ook opschrijven. Ja, maar ik raak alles kwijt Joop. Dat, uh, dat okay. werkt bij mij niet. Ik moet gewoon maar proberen te onthouden. Joop, weet je wat ik als beloning voor jou klaar heb staan? Nou, laten, ze, laten de, we horen. De rats met Runaway Boys. Uh. Kijk, nou, dat is over. Ja, we horen je amper nog. <laughs> de rats komen even binnenlopen, zeg. Hé, <laughs> Joop, ontzettend bedankt voor je bijdrage. En we zien elkaar vanavond in de sporthal bij de Lionswedstrijd. Graag gedaan en tot vanavond, Dolly. Oké okay, dan. Dag, Jop. Dag, Joop. Dag, Joop. Doeg. hoi. hoi. Doeg. hoi. Doeg. Doeg. Met de Runaway Boys, uh, speciaal voor Joop van Esdra, we die. ...en uh, Het is bijna half één, half twee, sorry. Ja, ik ben wel uh, half twee, luisteraars. Uh, en uh, dat betekent dat zo naar, uh, het regionale nieuws weer voorbij komt. En uh, als u nog eens uh, ligt te slapen, en, uh, heel lang ligt uit te slapen, dan zeg ik: Wake up. little Susie. Till I'm prisoner. We didn't have much of We the fell asleep by fooses Cooked reputation in shock Wake up a little Susie Wake up a little Susie Well, what we gonna tell your mama What we gonna tell your papa What we gonna tell our friends When they say, ooh la la Wake up a little Susie Wake up a little Susie Wake up a little Susie Wake up, little Susie En onze Susie in Amerika. En het verre Amerika. Ja, die is al uh, heel tijd wakker, zegt ze net op Facebook. <laughs> maar uh, ik gaf het al duidelijk aan. Nou is ze gewoon uh, dubbel wakker. Nou, dat is uh, allemaal mooi meegenomen, Suzy. Uh, Zal ik nog een mooie voor je draaien? Moet ik eventjes zoeken, hoor. Moet ik even spitten in de computer, want ik weet, ik weet precies waar onze Susie uit Amerika fan van is. En daar ben ik ook fan van. Want, uh, ja... Andy Williams, dat is natuurlijk een artiest... die uh, in Amerika niet stuk kan. En, en hij is wel overleden, helaas. Maar zijn muziek... Uh, ja, die duurt alsmaar voort. En daar zijn we zo blij mee. En hij heeft... van die mooie liedjes uh, heeft hij gezongen. Waaronder... Uh, het viertje speciaal voor Suzy. Die, uh, die al een tijdje wakker is. Nou, Suzy, voor jou.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 You heartbreaker Wherever you're going I'm going your way Very friend, move I nou, ik had het eerder in de uitzending met Dolly al over een bootje, He, Dolly toch? Ja, ja, ja, ja, ja. En uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, we zijn het bootje ingestapt. En samen met Susie uit Amerika uh, voeren wij over de Maanrivier De rivier, Moon River. Ja, ja mooi hè? O, mooi nummer hè? Ja, prachtig. Jammer dat die man dood is hè. Die dat, uh, Williams. noem jij dat ook alweer? Zo'n liedje, een groener. Of is dit uh, geen groener? Ja, Heb ik het verkeerd en die, begrepen? Nee, Andy Williams is ook een groener, ja. Ja, toch? Alleen, ja, dat is dan meer een beetje de swing met uh, van Frank Sinatra... en uh, Michael Bublé en, ja, en uh, Matt ja. Dusk en al die... Oh, oké. Okay. Weet je wel, en uh, Tony Bennett natuurlijk niet te vergeten. Ja. Uh, maar ja, die zou uh, Perry Como en, en uh, Andy Williams daar ook wel onder uh, uh, mogen scharen. Ja, uh, ja. Tenzij ik het fout heb. En dan moet uh, Suzy me maar op mijn donder geven. Ze luistert mee in Amerika helemaal. Dus Ik snap trouwens niet hoe mijn stem zo razendsnel over die oceaan heen. Ja jongen. Je, je, je, je onderschat jezelf zo. Hè? Je hebt zoveel talenten. Ja. Als duif lag, ja. Zo, hard lag, zo hard die oce Atlantische ja, oceaan. Als nagaan. je dat toch had geweten toen je jong was. En met het, hè, vlieg dat dat en met het vliegtuig is het twaalf het uur. Dan moet je nagaan. Ja, daarom zeggen we altijd volg je stem en niet je hart. Hè? Volg ja. je stem. Ja, dat gaat veel sneller. <laughs> okay. hey, we gaan het nieuws even doen. En, okay. ja, gaan we. en straks goed. natuurlijk uh, ben jij de baas van het journaal. Ja, toch? ja, zo is het. Ja. Zo is het. Het nieuws bij Wem Zandvoort met Dolly Tempierik dat klopt, helemaal. Uh, we gaan weer even het regionale nieuws doornemen van 29 februari. Uh, morgen. 1 maart alweer. Uh, het is toch wat, we zitten al op de laatste dag van februari. Wat vliegt de tijd toch? Welke maand, uh, Dolly heeft 29 dagen? Volgens mij alle maanden. Ze trapt er niet in. Nee, ik zeg net tegen Joop. Ik ben wakker vandaag hoor. Oké, oké. Ja, het mopje van Fons Jansen. Welke maand. heeft 28 dagen. Ja, ja, alle maanden. Nou, elke maand. En die leraar kwaad, jongen. Ja, die kon niet tegen ze verliezen. Ja, ik heb het donderdag het gedraaid. De schooljongen van Fons Jansen. Ah ja, leuk is die. Oh man, en dan zag ik een foto terug. Joop had een foto gemaakt. De keihard zit er langs. Lachen. Ja. Het is, maar ja, dan weet je natuurlijk niet waarom. Dus het is net of ik niet helemaal wijs ben. Want ik zit helemaal niet mee eentje in die studio. En hebben helemaal <laughs> <laughs> suf te lachen voluit. Nou ja, goed. Nou, straks Misschien als jij klaar, ben ook bent, ook als jij klaar bent met het weerbericht heb ik nog een leuk mopje. Oh, Oké, okay. ja. nou, nou, die houden we erin. Dan. Zo is dat. Onthouden, hè? Niet, niet kwijtraken. Nee, dat ik, ik, ik, ik weet hem nog, ik weet ja. hem nog. Nou prima. <laughs> hey, ik ga beginnen, we zijn al vijf minuten verder. Ja. <laughs> goed, morgen, dan is het dinsdag 1 maart. Maar wat is er nou zo bijzonder morgen? U kunt bij steunpunt ook Zandvoort in de Vlemingstraat 55... uw vraag gaan stellen bij het Digitale Spreekuur. En het Digitale Spreekuur wordt gehouden van 10 uur tot 12 uur in de ochtend. En uh, als extra nood is er een themapresentatie om half elf... en die gaat over de Google-apps. De deelname is gratis, dus... Voor iedereen die een vraag heeft over uw uh, uh, personal computer thuis... uw iPad, laptop, smartphone, noem maar op, alles wat digitaal is... dan kunt u morgen dus tussen 10 en 12 terecht met uw vraag... in Steunpunt, ook Zandvoort in het Pluspuntgebouw. Oké. Okay. Ik vind het een pluspunt, je, wat jij allemaal opnoemt. Echte, dat bedoel ik, hè? Ja, pluspunt. Er was ja, toch een brand, ook daar. Gelukkig maar... heb ik, uh, ja, daar was ook een brand, maar dat was dan aan de andere kant van het gebouw. Ja. Dat was dan aan het kant waar uh, vroeger de, de kinderopvang zat. Ja, daar stond het en, hondje uh, ook te water, hè? Vickie. Is dat zo? Vicky. Of oh, Vicky, oh, man, vissie. ik trap er weer in. <laughs> toch niet zo wakker als dat ik had willen zijn. Goed. <laughs> Uh, vanochtend zijn twee voertuigen door brand verwoest op de vooruitgangsstraat in Haarlem. Rond vier uur kreeg uh, de brandweer vanochtend de melding dat er een busje van IJmeren in de brand zou staan. En bij aankomst van de brandweer stond het busje echt helemaal in. Een lichte laaien en ook een daarnaast geparkeerde wagen was door de hitte in de brand gevlogen. Nou, omstanders waren al begonnen met blussen... maar de brandweer heeft het vuur verder geblust. Maar ze konden niet voorkomen dat de wagens zeer zwaar beschadigd raakten. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest... en de politie gaat op een later moment vandaag de toedracht onderzoeken. Was uh, Bruce Springsteen, was dat? Uh... Zou? Hey, little girl, is your daddy home. and leave you all alone. Ooh. Baby, I'm on fire. <laughs> Ja, dat was Springsteen zelf. Zou die in het busje gezeten hebben, denk, denk je? Het, ik denk oh, yeah. ik denk. <laughs> Verwacht je toch niet ja, dat zo'n grote ster zo'n busje rondrijdt? Nee. He? Nou goed. Nog een brand. Want gisteren, omstreeks uh, kwart over vier, half vijf... is de brandweercentrum uitgerukt voor een brandmelding in Pluspunt Zandvoort. Gezien de complexe situatie die zich voordeed... en omdat er behoefte was aan extra materiële mankracht werd er al vrij snel opgeschaald naar middelbrand... zodat ook het redvoertuig en de ladderwagen en ploeg Noord... met de tankautospuit met spoed is uitgerukt naar pluspunt in de Vlemingstraat. Ter plaatse was er veel rookontwikkeling te zien... en werd er direct onderzoek gedaan met de warmtebeeldcamera. En omdat de brandhaard zich in de spouwmuur bevond... is er begonnen met het verwijderen van een deel van de buitenmuur zodat men bij de brandhaard kon komen en de bluswerkzaamheden kon beginnen. De bovengelegen woningen moesten korte tijd worden ontruimd... in verband met de rookontwikkeling. Nou, er wordt rekening mee gehouden dat de brand uh, is aangestoken... en de politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan. En dat wordt dus bevestigd door een politiewoordvoerder... naar aanleiding van geruchten dat de brand zou zijn ontstaan... door een brandende fles die naar het pand was gegooid... Het vuur veroorzaakte flinke schade aan de gevel van het pand... waarin meerdere zorginstellingen gevestigd zijn. En uh, gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Nou, onder het motto dat altijd alles in drieën komt... kan ik nog een brand melden, maar deze was dan in Heemstede. Een oudere dame is zondag gewond geraakt bij die brand. Even voor zeven uur werd de brand aan de Von Brucke in Heemstede ontdekt. Meerdere brandweereenheden uit Heemstede en Haarlem... kwamen met spoed ter plaatse om erger te voorkomen... en ook een ambulance is gekomen om de vrouw te behandelen. De brandweer had gelukkig de brand snel onder controle... en deze bleek te zijn veroorzaakt door een pannetje op het vuur. De vrouw is na behandeling ter plaatse... voor verdere zorg naar het ziekenhuis gebracht... en haar keuken liep lichte schade op. Het appartementencomplex daar hoefde niet verder te worden ontruimd. Een dame heeft vrijdagmiddag een hond uit de zee gered bij Bloemendaal aan Zee. De hond kwam ver uit de kust in het water door de snel opkomende vloed. De baas kreeg het niet voor elkaar om met de hond naar de, zee, naar de kant te komen... en de baas bleef wel bij de hond in het koude zeewater...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 Nog voor de zomervakantie zijn de resultaten bekend van een haalbaarheidsonderzoek... naar het opzetten van een internationale school in Haarlem. De gemeente Haarlem en schoolbestuur Salomo hebben daartoe opdracht gegeven... aan een extern deskundig bureau van Beek en Terpstra. Als de uitkomsten gunstig zijn, kan een dergelijk volledig Engelstalige school... en dat is dan voor kinderen van 4 tot 18 jaar... van start gaan na de zomervakantie van 2017... De afgelopen week werd de kans op een dergelijk type onderwijs... in Haarlem en directe omgeving groter... doordat de samenwerkende gemeenten binnen de metropoolregio Amsterdam... 2 miljoen euro voor internationaal georiënteerd... volledig Engelstalig onderwijs hebben vrijgemaakt. En uit onderzoek is bekend dat zo'n 2000 expats werken en wonen... in Haarlem of directe omgeving en hun aantal is zelfs groeiende... Nou, tot zover het regionale nieuws en dan wil ik graag overgaan naar het weerbericht. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het is vandaag weer een prachtige dag met volop zonneschijn. Het blijft droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind. De temperatuur loopt op naar waarde, omstreeks de 6 graden. Vanavond is het nog helder en komende nacht zien we geleidelijk wat bewolking binnenkomen. Het blijft droog en bij een zwakke, geleidelijk naar zuid draaiende wind daalt de temperatuur naar enkele graden onder het vriespunt. Dan morgen. Morgen? Ja, dan is het al zover. Dan beginnen we met de meteorologische lente. Hoe zit dat nou, Dolly? Want uh, ik heb altijd begrepen dat de lente pas 21 maart begint. Ja, dat is de uh, ag agendarische uh, lente. Ja, ja. Maar er is ook een meteorolo me meteorologische lente. Ja, en dat is dat, uh, Ja, dat is zo logisch. Ik snap ook niet dat je het vraagt. Het is gewoon te logisch eigenlijk. Ja. Die, die, begint, de, die uh, seizoenen beginnen altijd op een ander tijdstip. En uh, er is ooit eens een weerman geweest die dat helemaal heeft uitgelegd. Mm -hmm. Maar uh, met mijn uh, geheugenfuncties ja, dat, dat kan ik niet meer oproepen. Dat weet ik niet meer. Maar je weet ook niet hoe het nou zit, waarom, waarom dan die 21ste is bepaald als de kalender De zeg kalender, maar. ja. Nee. Weet ik ook niet meer. Hmm. Het is toen is allemaal uitgelegd. En ik vond het heel interessant. En ik heb met verbazing zitten luisteren. Of tenminste met verbazing met interesse zitten luisteren. Ja. Maar het is alweer te lang terug. Dat kan ik niet meer terughalen. Ach, wat jammer nou. Ja, jammer ja. hè. Ja, ja. Misschien toch tijd voor een jongere sidekick met een verse geheugen. <laughs> ja. Nou goed. Zo'n jonge presentator die, over de, die op de, op de mengtafel danst. Ja, maar dan wil ik graag, dan wil ik graag dat, uh, dat ik de, de techniek mag gaan doen. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is technisch wel mogelijk. Ja, toch? Jawel. Ja, ja. we worden wel hele rare uitzendingen, maar goed. Dat, Laat uh, Dolly hè, maar schuiven. Zo is het. Kijk, dat bedoel ik maar met mijn sidekick. En je mee, gaat dan naar de knoppen dan, hè? Nou, oh, dat geeft niet. Okay. Dat geeft niet. Ik ben toch met mijn laatste stukje bezig. Oké. Okay. Nou, goed. Uh, we hadden het over morgen. Oh ja, de, oh ja nou, de, de meteorologische lente gaat... Ik vind het zo knap dat ik het in één keer uitspreek. Ik ga hem nog een keer noemen. Dus morgen... Mooi. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Pogelijn, wat zingt jij vroeg. Ja. Goed. Uh, ik, ben de... melig, ik ben een beetje melig, doen. Ik een beetje melig. Ik merk het. Ja. Ik, zo gaat het. Ik, het is al kwart voor twee... en ik ben nog niet klaar met het weerbericht, man. Oké. Okay. Oh. Nou. vogeltje houdt even zijn snaveltje. Mondje toe. Snaveltjes dicht. Morgen begint de meteorologische lente. Ja. Had u nog niet gehoord, hè? Nou goed, het blijft dus droog. Maar er zijn wel al wolkenvelden morgen. En die bewolking die neemt gedurende de ochtend verder toe wat jammer. En in de middag gaat het vanuit het westen zelfs regenen. Gat van de darrie, daar gaan we weer. De regen wordt mogelijk voorafgegaan door sneeuw. En de zuid tot zuidwestenwind. Ja, wind... Nee, smeltende sneeuw. Okay. Okay. Smeltende sneeuw, mm -hmm. ja, ja, ja. Dus uh, ja, weet niet, misschien allemaal maar even de, de, de koelkasten openzetten... en zo, dat hij eens een keer blijft liggen. Uh, de zuid tot zuidwestenwind neemt toe naar aan zee. Windkracht 5 tot 7. En de temperatuur stijgt geleidelijk naar een graad of 6, 7 in de avond. Nou, dan was dat het weerbericht volgens... Uh, hoe heet die ook alweer? Uh, Rico... Uh... Oh ja, Rico Schreude... En euh, nou, omdat ik nou altijd rot dingen te melden heb... meestal met het euh, journaal... Euh, leek het me wel eens leuk om een vrolijk journaal aan te vragen. <middels> zou zijn van het journaal en wij zeggen Suzy, jij ook een hele fijne middag natuurlijk en eh, Suzy Davis want die moet, die moet in de auto stappen die moet, eh, die moet gaan rijden nou we zullen jullie tegenhouden Suzy dus, eh, eh, en eh, jij eh, eh, luistert naar de naam Davis Suzy Davis en dat doet Sven ook, dus zijn artiestennaam is Sven Davis en af en toe dan zingt hij speciaal eh, in de studio van Van van Zandvoort. Bijvoorbeeld dit liedje. Met if you don't know me. Bye now.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 Jansen Sven Davis met uh, If You Don't Know Me By Now. We gaan verder met het nummer van Cliff Richards. You can't take that away from me. Want ook Cliff waagt zich aan het Groener-repertoire. Ja. Oh Dolly. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik, ik stop, ik stop, Cliff, even, want ik had, natuurlijk oh. nog, ik, had, ik had jullie nog een mopje beloofd. Oh ja, dat is ja. waar ook. Ja, zie je wel wat erg mijn geheugen is. liep zo'n klein jongetje van een jaar of acht, negen, die liep ja. over de wal in Amsterdam. Ja. Dat ken je wel, hè? Die buurt ken je wel, toch? Ja, weet? natuurlijk. Ja. ja. Nou, en die keek er eens liefst rechts om me heen en er komt ineens een man naar buiten. Ja. En hij zegt tegen die man, hij zegt, ik weet waar je geweest bent. Waarop de man zei, nou jongen, houd je mond. Eerst 10 euro, maak dat je wegkomt. Nou, het ventje met die 10 euro natuurlijk naar zijn moeder. Die kwam thuis en die, die moeder zegt, hoe kom je aan dat geld? Nou, zegt dat uh, jongetje, ik liep op de wal en dan kwam mijn man naar buiten. Toen zei ik van, ik weet wat u gedaan heeft, ik weet waar u geweest bent. En toen was hij, uh, nou, toen schaamde hij zich. Hè. Toen gaf hij me gauw 10 euro, en toen moest ik maken dat ik wegkwam. Nou, ja. zegt die moeder, dat geld wil ik hier niet hebben. Oh. Dat vind ik zonde geld. In de letterlijke zin des desnoods, ja, ja. de zonde. Ja. Dat breng je maar naar de kerk. Dan, ik, dan zijn wij daar weer van verschoond. En dan is het ons weer vergeven. Nou, Dus dat jongetje loopt weg met die 10 euro. Die komt even later terug met 20 euro. Dan zegt zijn moeder, wat heb je daar? Nou? Wat, wat, wat is dit nou weer? Ze zegt de jongen: ik weet nou nog waar die woont ook. Ah, die is wel heel leuk. Ja, kan toch, kan toch, kan toch wel. Ja, het is een hele leuke mop. Ik ben ja. blij dat je het verteld hebt. Nou, hartstikke mooi. Yeah. Nou, Dan gaan we toch nog even cliff uh, draaien met uh, een ander zwinger. Uh, I've got you under my skin. Je zit onder mijn huid. Letterlijk vertaald. <middels> Zand vertlunst en Dolly, we gaan alweer naar, uh, naar twee uur. Het is niet te geloven, zo snel hè. Maar ja, doen we eraan. Zo is dat. Nou, straks dan uh, na dit nummer, dan moet jij maar even afkondigen. Is goed.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 Under my skin Shannana, shall now Shallana Shugit Shibba-do-doo, do I got you under my skin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 Onze Cliff zich ook nog een beetje begaf op het uh, Groener Repertoire Dolly. Had je eens ja. gehoord? De nee. Van, nee, hè? Nee, nee. nee, nee. ik vind het ook heel raar om dat nummer te horen... van een andere stem dan Frank Sinatra eigenlijk. Oké. Okay. Ja. ja. Okay. Uh, nou goed, uh, ja. Ik, ja, ik vind het wel lekker. Maar ja, ja dat, wie is het ook. Niks mis mee. Nee, ik ga vanmiddag wat uh, leuke foto's nemen in de muiden. Oh, moet er hoe toch kan e dat? Nou, ik moet toch even in de muiden zijn. Ik denk, nou, dan neem ik me mijn camera mee en dan ga ik... Uh, ja... Het is hartstikke mooi weer dus bij de sluizen en zo en uh, bij die schepen en uh, nou ik Oh leuk? ja van die schepen wel. Nou. Ja ja en muiden dus zelf kun je geen leuke foto's maken. Het wordt wel erg lastig. Eh, nou de kop van de haven daar bedoel ik. Ja wel. daar is leuk. Ja. ja. Wat ga jij doen? Ik uh, nou ik ga straks uh, terug naar huis en me weer wijden aan de, aan de beetje de, de huishoudelijke zaken en. Uh, oh oké. Okay. Nou, nou, morgen ko komt uh, uh, mijn stiefmoeder. Uit Spanje, die komt een paar dagen logeren, want ze is jaren geweest. Ja. Dus um, ja, een beetje het huis voorbereiden, zodat het netjes is. Oké, okay, ah. nou ja, uh, ja. ja, ik denk misschien ga je er ook wel uit. Ga je, ga je ook van het zonnetje genieten? Nee, nee, nee, nog niet. Nog niet. Nog niet. Nee, ja, maar ik lees net voor dat het morgen over is. Dus dat uh, nou ja, moet ik weer even een poosje wachten. Ja, hè? nou ja, het is niet anders. Nee, zo is het. Maar, ik ga jou bedanken voor je komst naar de studio. Namens Dankjewel. de luisteraars natuurlijk. Dankjewel. En namens mezelf. En, en ja. uh, uh, we gaan eruit met een nummertje uh, uit de muiden. Uit de muiden? En, ja, dat is ja, maar zeelieden toch? ja oh nou. je gaat iets van shanty uh, nee, nee nee oh. van, van, nee nee nou ze hebben een leuk Shanty koren hoor Ja, ik, ik weet het ik weet het. ja nou, heel, maar heel kort drie, drie kwart minuut kan het maar uh, sailor van sailor hm.